11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig geen mosselen worden verkocht. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zijn de mosselen mogelijk vergiftigd... met de alg dinoflaggelaat. De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Wie de alg inslicht, kan maag- en darmklachten krijgen. In het uiterste geval veroorzaakt de alg verlammingsverschijnselen. Vorige week ging een hond dood die de alg mogelijk heeft binnengekregen. De algen werden gisteren in de oudekerkse kreek ontdekt. Via gemalen kunnen ze van de kreek naar de Oosterschelde zijn gepompt... en daardoor mosselen zijn gegeten. Vissers die in het gebied mosselen vangen, moeten die een paar dagen bewaren. Na een dag of vier moeten de uit de mosselen zijn verdwenen. Het gemaal dat water van de kreek naar de Oosterschelde pompt... is voor 24 uur stilgelegd. Voor de oudekerkse kreek geldt een zwemverbod. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben de code van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's gehackt. Daardoor kunnen ze met een computer en een speciaal apparaatje de auto starten en ermee wegrijden. Hoe dat kan lieten ze vanavond in Nieuwsuur zien. De hackers zeggen dat honderdduizenden auto's die in Nederland rondrijden eenvoudig te stelen zijn omdat ze zijn uitgerust met een ondeugdelijke chip. Die is verouderd en zou niet meer gebruikt mogen worden volgens de onderzoekers van de Radboud Universiteit.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 Slachtoffers van de oorlog in de Democratische Republiek Congo hebben recht op schadevergoeding. Dat heeft het internationaal strafhof bepaald. Het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tussen september 2002 en augustus 2003. En waarvoor krijgsheer Thomas Lubanga verantwoordelijk was. Die is in maart door het strafhof tot 14 jaar zelf veroordeeld. Wegens het inzetten van kindsoldaten in de oorlog in Congo wist voor het eerst dat het internationaal strafhof heeft besloten... dat slachtoffers van oorlogsmisdaden recht hebben op een schadevergoeding. Ze kunnen een claim indienen bij een internationaal fonds voor oorlogsslachtoffers... dat is gelieerd aan het internationaal strafhof. De zoekactie van de politie naar het lichaam van een vermiste vrouw... in Siderburen heeft niets opgeleverd. De politie heeft gezocht in het huis waar de vrouw en haar man woonden en in de tuin. De vrouw van 36 verdween in januari 2010. Ze belde s'avonds nog met een vriendin, daarna werd niets meer van haar vernomen. Het echtpaar had huwelijksproblemen. De man heeft vier maanden vastgezeten. Toen hij vrij kwam bleef hij verdachte. Vorige week verhuisde hij naar het buitenland. De premier van Grenada heeft iedereen in het land een dagje vrijgegeven... om de gouden medaille van hardloper Kirani James te vieren. De atleet won de gouden plak op de 400 meter. Premier Thomas sprak van een vervroegd carnaval. Het is de eerste olympische medaille die ooit door een inwoner van Grenada is gewonnen. De eilandengroep in de Caraïbe heeft 110.000 inwoners, die vandaag dus allemaal vrij hebben. Veel feestvierers gingen meteen na de wedstrijd naar het huis van Karani James. De hardloper heet, heeft in Grenada de bijnaam de Jaguar. Op de A12 is tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg bij een ongeluk een dode gevallen. Ook zijn zes mensen gewond geraakt. Een vrachtwagen schoot door de middenberm en botste op de andere rijbaan op zeven auto's. De ravage was groot en alle auto's zijn totaal los. De A12 was bij knooppunt Grijsoord de hele avond afgesloten. Er is inmiddels weer een rijstrook open. Op de Olympische Spelen heeft baanwielrenner Teun Mulder op het onderdeel Keirin een bronzen medaille behaald. Hij deelt de plaats met de nieuw zeelander Simon van Veldhoeven. De Engelsman Chris Hoy veroverde het goud. Het zilver was voor Duitsland. Met de gouden medailles van windsurfer Dorian van Rijsselbergen en Turner Epke Zonderland... staat Nederland nu in de top 10 van het medailleklassement van de Olympische Spelen. Met 14 medailles, 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. Feyenoord is er niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de laatste voorronde van de Champions League. In de Kuip verloren de Rotterdammers met 1-0 van Dynamo Kiev. De Oekraïners scoorden in de laatste minuut. Feyenoord verloor vorige week ook de uitwedstrijd, toen met 2-1. De Rotterdammers moeten nu play off spelen voor de Europa League. Het weer... Droog op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen zon met in de loop van de dag een paar lichte buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Daarna tot en met het weekende vrijwel droog met veel zon. En maximaal tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie, want door die aanrijding op de A12... Uh, is nu nog een deel van de weg afgesloten. En daardoor staat er op de A12 Utrecht richting Arnhem... bij knooppunt Waterberg twee kilometer file.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 Heepke Zonderland, hoorde ik, heeft net zoveel dames als mannen om zich heen. Usain Bolt feestte na zijn gouden medaille op de 100 meter... tot diep in de nacht met drie Zweedse handbalsters. Ja, winnaars hebben appeal. Ik begon zelfs warme gevoelens te krijgen voor de gouden discuswerper. En toen had hij zijn shirtje nog niet eens kapot gescheurd. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen... Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman, vindt de omstandigheden waaronder mensen worden vastgehouden die uitgezet moeten worden inhumaan. Vandaag verscheen een rapport waarin hij pleit voor een ander beleid. Zometeen komt hij hier uitleggen waarom. De sponsorpolitie op te spelen is ook erg. Zelfs een slager mag zijn worsten niet eens leggen... in de vorm van de Olympische Ringen. Een leger van 250 opsporingsambtenaren en advocaten... is ingezet om de belangen van 11 officiële sponsors te verdedigen. Bas Kist die weet alles over die branche. Vertelt er zo meteen over. En hoe is het de deelnemers aan de Olympische Spelen van toen vergaan? Een gesprek met tienkamper Robert Dwit, die in 1988 en in 1992 meedeed. En hoe wij voor twaalfde aanstaan... Aan de begrafenis van de Ghanese president. Dat belooft iets moois te worden. En dan hebben we ook nog even contact met het Heinekenhuis. Daar is Robert Meder. En daar worden de sporters gehuldigd natuurlijk. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 7 augustus. Goed, nog één keer dan. Omdat hij zo mooi is. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen.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 Epke zonderland heeft hier de oefening van de leven getuurd. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal lijp op het dak. Het is ongelooflijk wat Epke zonderland hier laat zien en het publiek schandeert. En daar is hij. 16.533. Het is ongelooflijk. Hij staat één. Hij staat één. Goud voor Epke zonderland. Mocht u het niet hebben meegekregen, er was ook nog ander nieuws. Zo schrapt chemieconcern DSM duizend banen wereldwijd. 400 daarvan in Nederland. De resultaten vielen namelijk nogal tegen. Er is één business die dit kwartaal duidelijk de cijfers negatief heeft beïnvloed. Dat is caprolactam. Oké, okay, en wat is dat? Dat is eigenlijk een grondstof voor nylon. Nylon voor kleding. Voor tapijt en dat soort dingen. Er werd dus minder kleding verkocht. Dat zal dan wel aan de crisis liggen. En daarom ziet topman Seibersma van DSM ook weinig lichtpuntjes aan de horizon. Je moet constateren dat Europa eh, eigenlijk niet echt de mogelijkheden heeft of niet de mogelijkheden heeft laten zien om de eurocrisis eh, voortvarend eh, aan te pakken. In Nederland mag er dan af en toe een hoosbui vallen. In Azië kampen ze met de zwaarste regenval in jaren. Honderdduizenden Chinezen moesten al worden geëvacueerd... maar de Filipijnen lijken het zwaarst getroffen. In de hoofdstad Manila kwamen tientallen mensen om het leven... door de hevige moeson. De overlevenden zoeken een veilig heenkomen en treuren om de doden. En dan waren er de eerste nieuwe kleurenfoto's vanaf Mars. De Curiosity stuurde ze door, inclusief de beelden van de landing. Die landing ging nog vlekkelozer dan de NASA eerder had gedacht. Een behoorlijk opsteker voor de geplaagde ruimtevaartorganisatie. Want de laatste jaren waren niet alle missies even succesvol. Geen wonder dus dat de journalisten wel eens willen weten... wanneer het nu eindelijk eens fout gaat. Everything seems to have gone so perfect on this. Is there anything that hasn't gone right? Anything you're worried about right now? No. <laughs> Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV uit de Jong, de krant van morgen. Ja, geld stelen via een automatische incasso is een eitje. Dat is morgen te lezen in Spits. Veel automatische incasso's worden uitgevoerd... zonder dat er een rechtsgeldige machtiging voor is. Eigenlijk moet er een document zijn met een handtekening... maar meestal wordt een machtiging voor bijvoorbeeld een krantenabonnement... of een verzekering via het internet gegeven. En dat is niet rechtsgeldig. Doordat het afsluiten van een contract zo makkelijk gaat via internet... blijkt diefstalplegen ook enorm makkelijk te zijn... Een slachtoffer vertelt erover in Spits. Iemand liet steeds met een andere naam, maar met zijn rekeningnummer... zo'n twintig abonnementen en aankopen incasseren. In sommige gevallen werden honderden euro's tegelijk van zijn rekening afgeschreven. Uit een rondvraag van Spits bij de incasserende bedrijven... bleek dat niet alleen de controle op de handtekening niet wordt uitgevoerd. Maar ook wordt niet gekeken of de combinatie van naam en rekeningnummer klopt. De bedrijven kunnen daar eigenlijk niet zoveel aan doen. Vroeger konden de banken die controle doen, maar dat mag niet meer vanwege de privacyvoorschriften. VVV-kantoren worden steeds zeldzamer in Nederlandse dorpen en kleinere steden. De Volkskrant schrijft dat dit jaar 28 vestigingen van de ruim 125 jaar oude toeristenorganisatie hun deuren hebben gesloten. De VVV's in dorpscentra worden ingeruild voor informatiepunten in winkels, musea en bibliotheken. De oorzaak bezuinigingen bij gemeenten, maar ook het veranderende gedrag van consumenten. De VVV-kantoren zijn grotendeels afhankelijk van subsidies. Met bezuinigingen wordt het dan nog geld te duur om een kantoor op, eh, open te houden. Bovendien oriënteren toeristen zich steeds meer op het internet. Gek genoeg is het aantal bezoekers van VVV-kantoren sinds 2008 met 16% toegenomen, schrijft de Volkskrant. Maar ook het aantal bezoekers van de VVV-websites is flink gestegen. VVV Nederland vindt dat ze reëel moet zijn en begrijpt dat een vestiging in bijna iedere stad niet meer van deze tijd is. In de grote steden kan het nog wel, maar ook die kantoren moeten op een andere manier zichtbaar worden. Gemeenten moeten op de wachtlijst om Ranomi, Kromowidjojo en andere medaillewinnaars te huldigen. Dat is morgen nieuws in het Nederlands Dagblad. Haar geboorteplaats Zouart moet wachten tot vrijdag 17 augustus. De koningin en het kabinet in Den Haag, haar huidige woon- en trainingsplaats Eindhoven en de sponsors gaan voor. Het Olympisch Protocol schrijft de volgorde van activiteiten voor medaillewinnaars strikt voor. De meeste Olympische sporters komen maandag met de trein aan in Den Bosch waar de eerste huldiging is. Een dag later worden ze verwachtigd. In de Ridderzaal in Den Haag en later bij koningin Beatrix. Woensdag 14 augustus staat Eindhoven op het programma, de stad waar Ranomi Kromowidjojo woont en traint. Donderdag 16 augustus is er een verplichte huldiging in sportcentrum Papendal voor onder andere de sponsors. Vrijdag de 17e dan dus. Burgemeester Rinus Michels van Winsum, waar Sauer het ondervalt, heeft de zwemster inmiddels uitgenodigd. Hopen dan maar dat ze tegen die tijd niet een beetje moe gehuldigd is. En wat heeft iedereen genoten van Epke Zonderland. Maar blijkbaar ook van turncommentator Hans van Zetten. De Telegraaf schrijft dat de twitteraars vandaag ook hem een gouden plak gunnen. De gepassioneerde commentator die al 26 jaar voor de NOS... nationale en internationale turnwedstrijden, kunstrijden, ritmische gymnastiek... en skiacrobatiek verslaat, was in één klap trending topic op Twitter. Van Zetten ging helemaal uit zijn dak bij het verslaan van de gouden wedstrijd van Epke Zonderland. Hij zei het zelf ook en u heeft het kunnen horen daarnet. En op Twitter regende het reacties. Ik wil Hans van Zetten in huis om aan te moedigen bij de afwas, Dat was een van de reacties. Van Zetten vindt het allemaal hartstikke mooi, zegt hij in de Telegraaf. Maar de credits voor het schitterende moment gaan wat hem betreft allemaal naar Epke Zonderland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Uh. La, la, la was dit van Room 11, een Nederlandse groep. De vreemdelingenbewaring in Nederland is inhumaan. Dat concludeert Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman. En hij is bij mij hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mensen in vreemdelingenbewaring, hè, zo heet dat officieel. Uh, dan hebben we het dus over mensen die eigenlijk ons land... Mogen verlaten. Hè? Dat klopt. Ze hebben geen vergunning, hè? geen verblijfsvergunning. Ze hebben ook uh, zeg maar als asielzoeker geen uh, succes gehad. En dat betekent dat ze het land moeten verlaten. Allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers? Voor een belangrijk deel wel. Ja. Maar er zitten ook dat, andere uh, mensen. Ja, van alles. Uh, die, je hebt natuurlijk heel veel mensen die, die op de Nederlandse bodem verblijven. Maar ook bijvoorbeeld mensen die al tien of 15 jaar hier zitten en uiteindelijk toch geen uh, verblijfsvergunning hebben gekregen. Ja, en die krijgen dan door hun moed weg. Ja. Maar dan moet je ook papier hebben om weg te kunnen reizen. En dan hebben ze bijvoorbeeld geen papieren. Ze krijgen ook niet de papieren van het land waar ze dan eventueel vandaan komen. Ja, en dan kunnen ze gewoon niet weg. En waarom worden ze dan opgesloten? Ja. Dat is niet goed verklaarbaar. Daar zit een toch een zekere willekeur uiteindelijk in. Uh, de, dat sommige mensen dan maanden, maanden opgesloten worden en uiteindelijk weer op straat gezet. Dat heet klinkeren. Hè? Dat is ook heel cynisch. Die worden geklinkerd. De straat... Heet dat officieel zo? Dat heet klinkeren, ja. Ja, op straat zitten. Op straat zetten. Okay. En dan kan het zijn dat ze twee maanden later... weer door de vreemdelingenpolitie opgepakt worden... en weer vastgezet worden. En dat geeft natuurlijk heel veel onzekerheid in, uh, in je leven. Maar u, u zegt die mensen worden op straat gezet... met het idee dat ze het land uitgaan. Maar dan gaan ze het land niet uit, worden ze weer... Met het dat, dat... idee dat, ja, men weet vrijwel zeker... dat ze het land niet eens uit kunnen... omdat ze geen papier hebben, bijvoorbeeld. Maar waarom blijven ze dan niet opgesloten zitten? Nou, kijk... Die, die opsluiting is alleen bedoeld om mensen voor te bereiden op hun uitzetting. Dat is dus eigenlijk dat je de macht over iemand hebt... en dat je de uitzetting kunt voorbereiden. Dat mag natuurlijk best een zekere tijd duren. Er zijn eventueel mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. En dan mag je is er natuurlijk zeker reden om iemand vast te zetten. Maar het overgrote deel uh, heeft geen strafbare feiten gepleegd. En uh, ja, daar zit toch een zekere willekeur in... dat ze dan in uh, vreemdelingenbewaring terechtkomen. En uh, hoe lang kan dat dan duren? <coughs> Volgens de wet kan dat 18 maanden duren. Dat is natuurlijk al heel erg lang. Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. En dan moet je je wel voorstellen... je komt min of meer in een gevangenissituatie terecht. Eigenlijk een slechter regime dan wanneer je gewoon in de gevangenis zit. Terwijl je niks gedaan hebt. In welk opzicht slechter dan als je gewoon in de gevangenis zit? Uh, gewoon in de gevangenis uh, kun je in ieder geval wat werk doen. Je kunt ook studeren bijvoorbeeld. Je kunt uh, bezoek ontvangen. Uh, je hebt ook uh, tijd dat je kunt luchten. Nou, dat is voor deze mensen allemaal heel erg beperkt. Je mag in ieder geval niks nuttigs doen. En dat is natuurlijk enorm geestdodend, hè. Dat... Uh, in het rapport staan ook uh, ja, kleine verhaaltjes zijn er opgenomen ja. hè, van mensen die, die dat doen. Kunt u een voorbeeld uh, noemen van iemand die, die ook in het nou, rapport waar, heeft Waar mijn oog even opviel, dat ja. was een meneer uit Marokko... die uit, al, uh, al uh, in de jaren negentig naar Nederland is gekomen... die hier ook getrouwd ja. is, Kinderen heeft twee kinderen... bij zijn gezin, verblijft op een gegeven moment op straat, wordt opgepakt... en dan in vreemdelingenbewaring gaat, een tijd hier is... geen papieren, heeft niet teruggezet, wordt naar uh, Marokko, ook niet kan en vervolgens weer naar zijn gezin terugkeert... en daarna weer na twee maanden opgepakt wordt. Nou ja, dat zijn verhalen dat je, dat je denkt... dat kun je mensen redelijkheid eigenlijk niet aandoen. Ja, en mensen klagen ook omdat ze dus met anderen in één cel zitten. Ja. Ze zitten op een hele kleine ruimte dus. Het zijn kleine ruimtes, 10, vierkante meter... dus 2,5 bij nog wat. En met een vreemde zit je. En dat is natuurlijk behoorlijk belastend. Die mensen zijn, zitten allemaal onder de stress... Dus de, de sfeer is ook niet zo, zo prettig daar. Uh, je hoort ook de ene rook, de andere niet. Mensen hebben psychische problemen. Dus het is, het is een, echt een, een behoorlijk belastende situatie ja, voor mensen. En, uh, er staat bijvoorbeeld ook nog uh, speciaal genoemd uh, de luchtkwaliteit... Uh, in dat uh, detentiecentrum in Zeist. In Zeist, daar, uh, daar heeft uh, <coughs> Argos ook aandacht aan besteed. Ja. En dat was, uh, dat was ja, een zeer ernstige situatie... waarbij werd gezegd, ja, dat moeten we aanpakken. Inmiddels wordt dat aangepakt in die zin dat daar bouwkundige voorzieningen zijn gekomen. Maar het is op zich natuurlijk wel um, ja, heel ernstig... dat die luchtkwaliteit zo, zo smerig Stinkt daar gewoon. Stinkt. Stinkt er gewoon. Het regime moet dan dus een afschrikkende werking hebben. Is dat het idee? Ja, de Nederlandse politiek kiest ervoor om, om de aanzuigende werking tegen te gaan. Want dat is eigenlijk waar, wat de kern van de zaak is. Men mm -hmm. is bang dat Nederland bekend staat, onder andere natuurlijk ook bij mensenhandelaren. Want die heb je natuurlijk ook als een land waar je, waar je goed verblijf hebt. Onze voorzieningen zijn op zich natuurlijk redelijk. Um, en uh, door deze, dit strenge regime... zou die aanzuigende werking tegen moeten worden gegaan. Maar dan krijg je dus dat we het heel afschrikwekkend maken. Maar dat heeft natuurlijk wel een prijs, dat afschrikwekkend maken. Ja, maar werkt het ook? Naar nou, mijn indruk werkt het niet echt. Want uh, kijk, de vooronderstelling is natuurlijk... dat deze mensen op deze manier gedwongen kunnen worden. Hè, echt geprest kunnen worden. En zo werkt het natuurlijk niet. Want ja, als je geen papieren hebt, dan kun je honderdmaal pressen. Maar... Dan gaat iemand niet weg. En bijvoorbeeld in, uh, in, in, in België is men op dit moment bezig met het ontwikkelen van een coachingsprogramma. om mensen op een, op een redelijke manier. Op de route te zetten van terugkeer naar het, naar het land. Maar dan moet je ook intensief samenwerken met de diplomatieke vertegenwoordigers in Nederland uit die landen. zodanig dat je de papieren krijgt die nodig zijn. Want er staat ook in het rapport: het kan beter. Er zijn, er zijn voorbeelden van andere landen. waarin er gewoon uh, andere oplossingen. Want kijk, wij ja. zijn natuurlijk niet het enige land. dat met dit probleem te kampen heeft. Maar er zijn andere landen die hebben gewoon betere ja, ideeën. Daar, daar geldt een andere filosofie. Nederland is wat dat betreft toch een beetje een benauwd landje aan het worden. Worden. En uh, de filosofie in andere landen is bijvoorbeeld zorgen dat je een regime ontwikkelt... wat zo min mogelijk beperkingen oplegt. Een band, daar kun je mensen mee controleren. In je Engeland willen ze ja, dat, hè? Ja, ja en een uh, borgsom kun je vragen aan mensen. Nou, dan heb je ook een zekere garantie. He, dus er zijn allerlei methoden te bedenken die het minder belastend maken. En die enkele vreemdelingen die ongewenst vreemdeling zijn... omdat ze uh, strafbare feiten hebben gepleegd... nou, die kun je dan wel in detentie nemen. He. Dus dat, daar heb ik op zich ook geen tegen. Maar de grote groep... die valt eigenlijk even bij te maken. En die, die zitten onder een zeer belastend regime. Ja, en er zitten ook kinderen bij, hè? Ja, dat ook de, kinderen. De kinderombudsman heeft zich daar nog niet zo lang geleden echt ook over uitgelaten. Ja, zeker. Dat en dat bijna... is een heel ernstig feit, natuurlijk. Omdat met name de psyche van die kinderen eh, nog, nog heel erg kwetsbaar is. Nou, heeft het ministerie gereageerd vandaag op dit rapport? En dan zegt minister Leerster, wie gewoon meewerkt aan vertrek, hoeft niet in detentie terecht te komen. Ja, het is, het is een, een, een cynisch argument. Vind ik. Het is, uh, het is nie, ook niet goed doordacht als je kijkt naar de, de kring van personen... waar het om gaat. Dit geldt natuurlijk uh, niet voor iedereen. En uh, het geeft wel aan, wat ik steeds in Den Haag merk op dit onderwerp... dat er toch een, een enorme uh, weerstand is om mee te gaan in, in de redelijkheid. Hè? De, het het niet, re je niet redelijk opstellen, dat is toch een beetje de mode in dit soort onderwerpen. En dat, uh, dat vind ik niet juist. U zegt u vindt het cynisch... Ja, ik vind het cynisch om dat zo te zeggen. Ja. He, als iemand geen papieren heeft en niet weg kan, kun je wel zeggen... ja, u kunt het zelf werk vo voorkomen door weg te gaan, maar je komt niet weg. Maar had u iets anders verwacht? Um, nou ja, ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik, ik bekijk keer tot keer wat het antwoord is van, van de minister in dit soort onderwerpen. Maar het patroon is wel herkenbaar. Ja, en nu um, nou, heel belangrijk is natuurlijk ook de opstelling van de Tweede Kamer. Uh, de, ik, ik stuur het rapport ook naar de Tweede Kamer. En ik hoop dus dat de Tweede Kamer na het reces tijd vindt... om de aandacht aan te besteden en de minister aan de tand te voelen. Dat hoop ik ook. Uh, hartelijk dank voor uw komst en voor uw uitleg. We worden Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman.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 But you gotta keep your head up, oh and you can let your head down, ayy. You gotta keep your head up, oh and you can let your head down, ay. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head Pockets kicking these rocks. It's kind of hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, starts get tangled. I start to compromise. My life and my purpose, is it all?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 It comes around again, I said only rainbows after rain, the sun will always come again. Your Head-Up was dit van Andy Grammer. Nou, dat doen ze ongetwijfeld in het Holland House. Daar is de huldiging van de medaillewinnaars. Die vindt volgens mij op dit moment plaats. Ja, uh, Robert klopt. Meder, jij, jij bent daarbij. Vertel eens ja, even. Ja, klopt. Ik sta uh, in de zaal te kijken... waar iedereen aandachtig zit te kijken naar die nu al historische momenten van vanmiddag. Dat Teun Mulder dacht, heb ik nou brons of heb ik nou geen brons? Dat duurde acht minuten, heeft de trainer zojuist uitgelegd. Het filmpje wordt vertoond en uh, Teun Mulder doet zijn verhaal. Nou, je hoort dat de achtergrond Roberto Tan uh, gillen. Ik denk dat uh, de, de, de, de viering van uh, het brons van Teun Mulder nu uh, voorbij is. Dan komt Marit Bouwmeester. Wat de, zie een je? Hoge, nou, die komt een hoge trap af. Uh, op een uh, prachtig podium, prachtig uitgelicht. Uh, en uh, ja, voor de rest zie ik eigenlijk alleen maar uh, heel veel handen in de lucht die nu een bronzen medaille naar voren dragen. Symbolisch. Het is een soort van grote kartonnen medaille die dan achter bij, aan iemand wordt gegeven. En die wordt dan doorgegeven en symbolisch overhandigd aan degene die de bronzen medaille heeft gewonnen. En dat is in dit geval Teun Mulder. En dat gaan ze straks hetzelfde doen met Marie Balmeester, maar dan met zilver. En tot slot uh, met Epke, die echt razend populair is. Ja, dat wil ik dat ze... wel geloven. Op het moment dat zijn naam hier valt, wordt het publiek echt gek. Er zijn, zijn hier nu al Friese uh, vlaggetjes uitgedeeld. Dus je ziet echt hele groepen mensen met Friese vlaggetjes uh, uh, rondlopen... die hem zo meteen uh, gaan toeschreven en uh, gaan toejuichen. Het is echt een volksheld, hoor. Het is, ja. het is een absolute volksheld. Het is niet echt... en als, we hebben hem vanavond in onze uitzending gehad. Misschien heb je het gehoord. Hij heeft twintig minuten bij ons aan tafel gezeten. En hij zit nog helemaal in die flow van... Uh, ja. richting die oefening... En hij moet nog, zoals ze dat noemen, nog uit die bubbel komen. Ja. Dat hij zich realiseert van... Wat heb ik gedaan? Ja. Ik, hij heeft geen idee wat hij, wat hij heeft meegebracht in Nederland. Dat is zo mooi ontwapenend om te zien. Ja, maar het is ook natuurlijk zo'n ontzettende sympathieke leuke jongen. Ja, dat Iedereen is vindt het Epke leuk. Ja, maar hij is het ook. Ja, hij is het Weel, ook. Uh, we hebben hem nu twee keer in, in die twee weken nu aan tafel gehad. En na de eerste keer die kwalificatie kwam hij ook gewoon bij ons zitten. Ja. En toen dacht ik ook, wat is het gewoon een leuke jongen. Ja. En nu was hij niks veranderd. Hij heeft goud op zijn nek. En dat is het enige wat er hem veranderd is. Ja, goed, dus dat uh, wordt dan nog een... een... Wie, wie, wie is er nu? Nee. Dit is, uh, ja ze krijgen nu een lauwe krant uh, om, dat ja, hoort er dan nou, ook ja, bij. Nou, okay. Uh, Tuin Mulder wordt nu af, uh, af, afgesloten, af, af, afgesloten en af, afgevoerd. Af goed, ja. <laughs> hey, we kunnen het er niet de hele tijd bij blijven Wij We moeten verder ik. met de uitzending. Nog heel veel plezier daar. En uh, ja. Er moet ook nog uh, ge, ge, ge, ge, gesport worden. Hè? Maar goed. Ja, 12 okay. uur uh, schade ja. nu maar door. Ja. Ja. Oké, okay. okay. ja, ah, plezier. Ja, en uh, daar uh, mag volgens mij ook uh, niet een ander biertje gedronken worden... Dan in dat Holland House. Daar uh, gaan wij het over hebben. Want bij die Olympische Spelen vind je niet alleen sportliefhebbers. Er loopt ook zo'n klein leger van 250 advocaten de agent en opsporingsbeamte rond met maar één opdracht: controleren of de belangen van de elf officiële hoofdsponsors van die Spelen niet worden geschonden. Anne Sane, ben je daar? Daar ben ik, ja. Hoi, hoe gaat dat in zijn werk? Jij zit daar in Londen met die sponsorpolitie. Vertel eens. Nou, op alle Olympische locaties mogen alleen de officiële hoofdsponsors van de Spelen zichtbaar zijn. Dat zijn er elf, Heineken hoort er dus inderdaad bij, en ook McDonald's bijvoorbeeld. En in de wijde straal van alle Olympische locaties mag er dus geen reclame gemaakt worden voor andere dingen. Al sinds 2006 is dat wettelijk vastgesteld... Um, en wie wel reclame maakt voor andere merken dan de sponsoren... die krijgen een boete opgelegd van zo'n 25.000 euro. En dat is nog niet alles, want wat ook niet mag... is de naamsbekendheid van de spelen of de logo's van de spelen gebruiken... als reclame voor je eigen winkel bijvoorbeeld. En sterker nog, je mag bepaalde woorden ook niet gebruiken. Woorden als bijvoorbeeld goud, spelen, 2012, zomer. Dat zijn allemaal verboden. Dat mag niet. Nee, ik nee, ik, ik las zelfs over dat een slager niet bijvoorbeeld zijn worsten in, in, de, in de vorm van vijf ringen mag leggen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, Het gaat heel erg ver. Die, heel erg ver. Ja. Maar, maar kun je nog ja. een voorbeeld geven van wat je hebt meegekregen? Ach, er zijn tal van voorbeelden. Nou, gewoon voorbeelden. eens één gekke. Leuk. Ja, um, nou, nou, wat ik al zei, je mag bijvoorbeeld niet op je pub nee. schrijven. Hier worden de Olympische Spelen getoond, want dat is dus beschermd, dat woord. Oh, ja. uh, mensen op het Olympisch Park mochten uh, toen het regende geen paraplu opsteken met een logo... wat niet van, uh, officieel bij de Olympische Spelen hoorde. Of een pet opzetten tegen de zon met een ander logo. En wordt je dat in beslag genomen, zo'n pet? Nee, er wordt gewoon dan gevraagd of je, of je die dan af wil zetten. Ja. Maar ja, als, het, als de zon schijnt, is dat natuurlijk wel raar. Ja, ik begreep, want Bas Kist zit hier tegenover mij. Zometeen praat ik met hem verder. En die zei dat zelfs de familie van Kate Middleton de website moest aanpassen. Weet jij, weet jij daar iets van? Ik weet er niet het fijne nou, van. Ba ik heb dat wel gehoord inderdaad. Dat er, uh, dat er bijvoorbeeld bepaalde vlaggetjes en dingetjes niet... Uh, gedrukt mochten worden. Uh, Bas Kist, uh, vertel eens, uh, hoe zit dat? Ja, De, de familie van Kate Middleton ja. heeft... Uh, blijkbaar hebben die een, een, een website al heel lang, Party Pieces heet die. Ja. En daar verkopen ze allemaal speelgoedachtige spulletjes. En daar waren uh, niet zo lang geleden ook nog allerlei... was een soort spelletje waarmee je gekleurde ringen, zoals de Olympische ringen, om een, om een paaltje kon gooien. Dat kon je dan ja. kopen, dat spel. Dat mag ook niet meer. Nou, dat is er nu af. <laughs> en dit, ze, ze hebben er een beetje geheimzinnig over gedaan, maar er is, ze hebben wel iets moeten aanpassen. Dus zelfs deze... Uh, bijna royalties, ja. die, hebben, die zijn door het Olympisch Comité uh, op het matje geroepen. Ja, goed, u houdt zich beroepsmatig bezig... Hè, met die bescherming van merken en handelsnamen. Ik kan me voorstellen dat die Spelen wemelen... van de mooie voorbeelden op het gebied van het merkenrecht. Ja, is een, uh, uh, wat je nu allemaal ziet gebeuren, dat is gigantisch. Het wordt, uh, uh, iedereen wil natuurlijk ook een graantje meepikken. Dat is de, de, de ene kant van het verhaal. Iedereen wil graag ja. meedoen met die Spelen. En uh, ik vind dat dat ook dat zou ook moeten kunnen. Ja? Um, uh, maar wat je ziet is dat het uh, Olympisch Comité... en de hele organisatie daaromheen... die schieten een beetje in de stress bij alles. Hè? Je had het net over de, de, de worsten. Nou ja. Of uh, geloof ik een mevrouw die had een, een poppetruitje gebreid... met vijf ringen. Dat, dat was, ja, er was een, uh, er was een, een website nou ja. uh, die, die altijd ieder jaar... <laughs> ieder, ieder, ieder, ieder Olympisch speler gaf ik breiwedstrijden houdt. Ja. En als wie het mooiste breiwerkje maakt... waar de Olympische ringen in voorkomen, ja. die krijgt dan een prijs. Hele brave oma's gaan dan truien breien. Weet ik het allemaal, kerstballen. En, uh, dat, daar gaat dan, die krijgen boze brieven en dreigbrieven... Om daarmee op te houden. Nou ja, je, ja, goed, je kan je voorstellen, hoeveel zijn het er? Elf merken? Hè, die officiële sponsors zijn. Natuurlijk willen die gewoon, want die krijgen ja. ontzettend veel geld voor. Eh, die, die betalen ontzettend veel geld. Ja. En die willen daar natuurlijk iets voor terugzien. Ja, nee, maar ik begrijp, dat is op zich ook vind ik het niet gek dat ze optreden tegen misbruik. Want zonder sponsors geen spelen. Hè, dus dat is het ook. Je moet wel sponsors hebben, dus je moet ook die belangen van die sponsors. Als je daar te makkelijk omheen kan, dan werkt het niet meer. Alleen eh, eh, pak dan de echte grote misbruiken aan, waar die sponsors ook last van hebben. En ga niet bloemenstalletjes en worstslagers eh, achter hun broek aan zitten. Dat heeft niet zo... En wat ik net hoor, dus van dat ja. parapluutje met, met een logootje op en zo. Dat is allemaal niet zo interessant, zou ik ook zeggen. En ik denk dat het uiteindelijk ook. De sponsors er ook misschien helemaal niet zo blij mee. zijn... dat er nu een wat een, toch een beetje negatief imago ontstaat. van uh, ze pakken iedereen maar aan. Dat is ook, dat is ook niet lekker voor zo'n sponsor, denk ik. Dus ik, ik, ik zou zeggen: uh, ik begrijp wel dat je wat moet aanpakken. maar denk nou even na wat nou belangrijk is en wat niet belangrijk is. En hoe worden al die verboden geregeld? Want ik stel me zo voor dat dat om hele nieuwe wetgeving vraagt. Ja, je hebt dus uh, je hebt, uh, wat er al bestaat: zijn de merkrechten van, de van het Olympisch Comité. Dat zijn de ringen en het woord Olympisch. Olympic is gewoon een geregistreerd merk, daar moet je echt afblijven. Dus dat geldt altijd. En rondom dit soort grote toernooien zie je nu de laatste tijd... dat er steeds vaker aparte wetten worden gemaakt... Gewoon omdat het huidige merkenrecht niet voldoende is om al die ambush marketing, want dat is het, hè, proberen mee te liften mm -hmm. op die, uh, om dat tegen te gaan. Dus dan, wat, wat de correspondent net zei, is in 2006 is er al een wet gemaakt in Engeland. Uh, die dan vooral voor deze periode geldt om, om dan het moeilijk te maken om aan te haken bij de Spelen. En is er dan op het Olympisch terrein ook een speciale regelgeving van kracht? Ja, je hebt, uh, je hebt dan vaak uh, bepaalde deelgebieden, uh, daar zijn dan extra strenge reclameregels, daar mag je echt helemaal niks. Daar moet ook een café wat altijd al olympic heet, moet dan plotseling zijn naam afplakken. En zo. Die mag dat niet meer doen. Het ja, raakt bijna aan de vrijheid van meningsuiting. Ja, dat, dat, daar kan je best over discussiëren. Aan de andere kant denk ik ook, als we dit soort spelen willen... je moet ook aan veiligheidsdingen en zo. dat nou, heeft dit niet direct mee nee. te maken. Maar je moet wel wat regels hebben. En ik denk ook dat je als, als bevolking... dan wel een beetje water bij de wijn moet willen doen. Maar ja, hoe ver moet je gaan? Uh, Anne Sane, wat vinden de Engels eigenlijk van al die regels? Ja, die vinden het belachelijk, net als de meeste mensen, denk ik. Vooral winkeleigenaren zijn met die idioot strenge regels natuurlijk helemaal niet nee. blij. En ook kleinere bedrijven niet. Want ja, zoals uh, uh, Kees, ook al gezegd werd, ja. ja, zelfstandige en kleine bedrijven kunnen eenmaal niet tegen die enorme sponsor geldbedragen nee. bij elkaar krijgen. Nee, maar je mag en, dus nog geen patatje verkopen, begrijp ik omdat, nou, daar lekt bijna wel op. Ja, ja. En uh, er schijnt ook uh, de BBC heeft uh, met een verborgen camera is het uh, Olympisch Park op geweest. Die hebben ook laten zien dat er stiekem toch onder de toonbank... Uh, bepaalde ja? chocola en kauwgom wel wordt verkocht. Dus ja, mensen die gaan, die protesteren er ook wel tegen. Uh, dat is een uh, originele protestactie. Uh, en uh, meneer, uh, meneer, uh, Kist, er zijn ook voorbeelden van slimme reclamejongens. U had het er net al even over dat de uh, ambush marketing kunnen ons allemaal de Bavaria-jurkjes nog wel ja. herinneren. Dat was een enorme stunt, maar ja, iedereen schrok zich een hoedje... toen die dames zo opgesloten werden. Ja. Uh, is, is daar nu ook wel weer een mooi voorbeeld van te zien? Ja, er is één een, een hele mooie, dat is het bedrijf Paddy Power. Die zijn ook bij het WK, Zij die even in beeld geweest... toen die een, een Deense voetballer een doelpunt scoorde... die liet zijn onderbroek zien. En dat stond op de foto, Je zag je een band en daar stond Paddy Power. Op. Wat is dat voor bedrijf? Dat is een, een, uh, uh, zo'n boekmaker. ja. En uh, die hebben nu weer iets bedacht. Die, hebben een, uh, die zijn in Frankrijk gaan kijken en hebben daar een plaatsje gevonden dat heet Londen. In Frankrijk? En in Frankrijk. Net zoals je in Nederland een plaatsje hebt dat Amerika is. Precies, heet, ja. dan heb je daar een plaatsje in Londen. En daar <laughs> hebben ze een eierloopwedstrijd. Dat kan je met lepels, met lepels oh, ja. en eieren. Kan je, hebben ze daar georganiseerd. En nu hebben ze een billboard gemaakt waarop ze zeggen... dat zij de official sponsor van de largest athletic event in Londen this year zijn. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat zijn ze ook van dat eier, eierfeest daar in, in Frankrijk. Ja. En daarmee hebben ze dus een hele mooie manier gevonden... om, eh, om te proberen in ieder geval hier de, de draak mee te steken. Ja, want het geeft toch, toch wel aan dat dat dan mensen te ver gaat... en, en dat ze gewoon zin hebben om recalcitrant ja, te zijn. Ja, en, dan, en wat er dan gebeurt is dat mensen dit oppikken... en zo, uh, publiciteit krijgen ze ook nu weer. En natuurlijk overal wordt dat dan genoemd. En dan hebben ze hun, het, al het, ma, het maximale effect bereikt. En ik neem aan dat het IOC ook niet zo gek is... om deze mensen echt te gaan aanpakken. Want dan, dat, dat is natuurlijk wat, wat bij Bavaria is gebeurd. Hè? Ja. Meneer Swinkels van Bavaria ja, ja. Die heeft zich in zijn vuistjes gelacht... toen die dames in de cel werden gezet. Want dat was het mooiste wat hem kon cool gebeuren. Dat twintig onschuldige Nederlandse dames in bavaria jurkjes in, in de gevangenis kwamen. Nou, dat was, toen werd het wereldnieuws. We, pas hebben toen. Het er, we hebben het er nu nog over. Ja, <laughs> ja al jaren. En het, <laughs> ja. Dus, um... Maar goed, dat zijn toch ook een soort qua jongensstreken: dit hè, van die paddy power. Doet u dus zelf ja. ook, ook dat soort dingen? Nou, ik probeer wel. We hebben wel klanten die dingen vragen en dan probeer proberen we wel eens een beetje mee te denken. Ja, het is natuurlijk ja. heel leuk om iets moois te verzinnen. Als je ziet iets moois, ik vind dat Paddy Power vind ik weer prachtig. gevonden. Ja. En, ja, en Nike heeft ooit eens bij de marathon in Berlijn, die werd gesponsord door Adidas. Daar heeft Nike een hele hype gecreëerd rond een meneer Heinrich Heinchen. Dat was de oudste marathonloper ooit. En dat was voorafgaand aan die marathon, was er enorm veel gedoe over Heinrich Heinchen. En iedereen was benieuwd naar die man. En toen bij de start, toen kwam Heinrich Heinchen eraan in een trainingspak en dat deed hij uit. En dan stond het Nike logo op zijn shirt en daarmee hadden ze alle camera's stonden op die oudste deelnemer ja. en het was een prachtig het is een Nederlands reclamebureau ja. die dat bedacht heeft Kessel's Kramer ja. ja en ik dacht nog eventjes die al die al die uh, sporters die uh, uh, Olympische ringen getatoeëerd hebben ja nou ja. Die, die kunnen die moet ook oppassen ook dat ze die <laughs> niet moeten afplakken of zo ja, ja. nou ja de gekste dingen worden al afgerond goed nou um, hartelijk dank uh, Anne Sana. En, uh, ook Baskist dankjewel voor deze fraaie voorbeelden rondom de Spelen... op het gebied van sponsoraanpakken. Dankjewel. Vader God, u ken mijn naam. Mijn binnengoed en buitenstaan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthoudt aan alles wat verschiet. Ik ken mijn vrezen en mijn hoop Die pad wat ik zo so koud voet loop. Die pad dat u lang al bereikt. U maakt die pad gelijk. Voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groetpad, zoekend naar uw huis. Wijs mij altijd weer die weg. U hebt mij met uw lucht gezien. Die lucht strooi ik op ieder in. Net u weer hoe mij toekomst lijkt. Ik het niks, u maakt mij rijk alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groepen. Zoekend naar uw boding Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver. Kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op een groot pad. Zoek naar een boding. Zuid-Afrikaanse zangeres Amanda Strijdom met het nummer Pilgrimspad. En wie is winnaar? Delibaar! Voor hem Delibaar, voor die knol wordt de Olympisch kampioenen. Zo hard in het aangekondigd. 56-61. Dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin Jongejans hoog van de plank. En Nelly van Hulst die wordt te laat in deze finale. Nederland wint met 17-15. Ongelooflijk. De Olympische Spelen zijn voor het oog een mooie aanleiding om nog eens te vragen hoe het de deelnemers van toen is vergaan en wat ze tegenwoordig eigenlijk doen. Aan de lijn heb ik tienkamper Robert de Wit. Allereerst, meneer de Wit, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. U bent namelijk vandaag Fijf, zeg maar oh. 50 jaar geworden en het is ook nog eens precies 20 jaar geleden dat u besloot uw sportcarrière te beëindigen. Op de kop af, ja, ja precies. Goed, ik ga u nog even kort introduceren. U heeft drie keer aan de Spelen meegedaan... en u was meer dan twintig jaar Nederlands recordhouder op de Tienkamp. Pas dit jaar wist Eelco Sint-Nicolaas uw record te breken. Ja, ja wat maakt dat u, klopt. Ja, wat maakte u tot zo'n sterke Tienkamper? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk een, combina een combinatie van uh, talent... Van uh, doorzettingskracht en van mogelijkheden en, en mogelijkheden zelf creëren. Want uh, toen dat tijd moest je nog echt wel uh, zelf uh, een team om je heen, uh, om je heen uh, regelen. En uh, zorgen dat je daardoor, uh, ja, uit de blessure problemen bleef. En uh, uiteraard optimaal begeleid werd. Ja, uh, wat is het mooie van het Tienkamp? Nou, het mooie van het tienkamp is um, ja dat je heel divers moet zijn. Je ja. moet echt alles kunnen. Er is uh, als tienkapper kun je niet, uh, je, je niet voor, voorloven om één nummer niet te kunnen. Ja. Want dan, uh, dan scoor je gewoon internationaal uh, niet goed. Nee, maar je bent natuurlijk altijd in het ene beter dan in het andere. Ja, dat klopt. Dat maar, is waar bij, was u uh, goed uh, in? Ja. Want wat, wat is het? Nou, zeg nog even welke tien dingen erin zitten? Sporting. Nou, het, het, het teamkamp wordt altijd afgewerkt over twee dagen. En uh, het begint met de 100 meter. Dan krijgen we het verspringen, het kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter. En dan begint de dag twee begint met de 110 meter horden. Met het uh, discuswerpen, met het polstukspringen. En daarna het speerwerpen en de afsluitende 1500 meter. U weet het nog precies. <laughs> ja, dat zit uh, dat overal de, in dat mijn... Zit er, uh, ja, en dan die 1500 meter op het eind... Ja, dat was feest voor alle meerkampers natuurlijk altijd. Want uh, ja, er, waren een hoop, uh, uh, er zijn een hoop meerkampers die uh, denken dat ze daar niet op hoeven te trainen. En daardoor heel veel punten verliezen. Ja. En waarom is dat op het eind? Is daar een speciale reden voor? Nou, daar heeft eens, eens iemand bedacht. Uh, ik meen ergens in uh, het begin van 1900... Uh, om, daar, om die nummers zo in die volgorde af te werken. En de 1500, ja... Daar zijn eigenlijk heel weinig tienkampers blij mee geweest. Maar ja, het hoort er wel bij. Ja. Maar die vrouwen die doen er maar zeven, hè? Ja, die komen er makkelijk vanaf. <laughs> ja. Vindt u dat eigenlijk niet raar? Want de marathon voor de vrouwen is ook even langer voor de... Voor de... Mannen. Ja, ik vind het in principe wel raar, want uh, ja, je ziet nu uh, natuurlijk ook in de, in de afgelopen jaren dat uh, veel mannennummers, zo zal ik ze maar even noemen, want kogelslinger en polsstokspringen springen werd in het verleden helemaal niet gedaan bij de vrouwen. Nee. En dat wordt inmiddels, ja. uh, wordt dat ook op wereldniveau en olympisch niveau gewoon gedaan. Ja, gisteren nog gezien die polstokvrouwen. Precies. Ja. En uh, nou, ze doen echt niet uh, onder voor, uh, nee. voor, uh, qua prestatie en qua spanning in de wedstrijd voor, uh, voor de mannen. Zit u nou nog ook uh, naar al die sporten te kijken die deel uitmaken van het tienkamp? Of... Uh, nou, ik kijk naar alles wat, uh, wat zeg maar op mijn netvlies uh, terecht kan komen. Oh, dus, alles uh, gewoon? Ik, <laughs> ja, ik hou alles bij, ja. ja. Hey, nog even en die puntentelling, wat werkt, dat lijkt me ook nog heel erg ingewikkeld. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Weegt iedere sport even zwaar? Nou, in het verleden was het idee dat um, het wereldrecord stond voor duizend punten. En alles wat daaronder hing, of zeg maar alles wat daar uh, wat minder werd... Uh, werd ook in punten minder gewaardeerd. En daar hebben ze in Hongarije, meen ik, een keer een tabel voor uh, gemaakt. En uh, daar, uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat uh, Tienkamp wat, uh, wat een beetje schimmig maakt. Schimmer. Schimmig? Schimmig, ja, oh, ja. In die zin omdat <mij> je woord, ja. Ja, de, ja, de prestaties... Uh, we staan niet zeg maar, meteen voor een uh, hoeveelheid punten. Dat nee. is niet uh, inzichtelijk voor veel mensen die uh, die, die, niet, uh, die niet zo goed uh, volgen. Nee. Nou ja, goed, in die zin is het ook wel ingewikkeld. U hebt er meegedaan in 88 en in 92. U kunt, dat, dat kunt, komt dat nu allemaal weer boven? Ja, dat komt iedere vier jaar uh, komt dat allemaal dat boven. weer boven. En ja. dan? ja, nou dan heb ik gewoon een aantal aantal nachten die ik niet goed slaap en oh ja? dan, uh, Hoe komt ja, dat? ja. Ja, dat komt omdat ik zelf uh, vind dat ik met de Olympische Spelen... Uh, daar uh, ja, niet het maximale uitgehaald heb. En dat blijft, uh, ja, dat blijft als prestatiesport dat blijft natuurlijk altijd een beetje knagen. En waarom was dat dan? Waarom hebt u er dan niet het maximale uitgehaald? Hmm, nou, in eerste instantie... Um, uh, in 88 was ik um, de beste van de wereld... voordat we de Olympische Spelen ingingen. Um, maar <coughs> toen vond het NOC en ZF dus het nodig dat ik nog een meerkamp moest doen... En dat moest eigenlijk tussen mijn uh, kwalificatiemeerkamp uh, en de Olympische Spelen in. En uh, ja, daar, uh, dat had geen goed effect voor mijn uh, prestaties op de Olympische Spelen. En in 1992 was Barcelona toch? Ja, in Barcelona voelde ik me zo, zo verschrikkelijk sterk... dat ik dacht van ik kan alles wel aan. En toen ben ik eigenlijk te vroeg naar, uh, naar Barcelona afgereisd. Waardoor ik uh, eigenlijk in een soort uh, trance terecht kwam waar ik niet meer uitkwam. Ik uh, verslond eigenlijk energie, ik sliep slecht. Uh, ja, en dat, uh, dat had zijn gevolgen bij de tienkamp. Ja, Ellen lange woont toen hè, in Barcelona. Ja, ik zat in het stadion. Ja, ja dat gaf me een hele hey, boost, Dus eigenlijk, ja. eigenlijk is dat gewoon een vervelende tijd voor u, die Olympische Spelen? Want dan wordt u iedere keer weer aan herinnerd dat u het niet goed gedaan hebt volgens uzelf. Ja, dat is, maar dat is een beetje het, uh, het idee wat er in mijn hoofd speelt... Ja. Um, uiteraard uh, geniet ik wel van, uh, van alle prestaties uh, die ik uiteindelijk uh, in mijn, heel mijn carrière heb geleverd. Um, het was natuurlijk wel een fantastisch feest om uh, met die Olympische Spelen deel te nemen. Maar goed, natuurlijk. u had toen een uh, medaille willen halen. Willen halen. Ja, ik, um, nou, zonder mezelf tekort te doen heb ik in ieder geval in een van de Spelen had ik, uh, um, binnen de medailles kunnen vallen. Ja, goh. dus u snapt ook heel goed dat zo'n Epke Zonderland die, die dan vandaag zo blij is. Omdat hij denkt: van als ik het niet had gedaan, ja, dan had ik dan misschien de rest van mijn leven problemen meegemaakt. Ja, ja dat, is, uh, dat is gewoon geweldig. Dat is fantastisch. Dan ja. krijg ik uh, ook uh, de tranen in mijn ogen ja? en het kippenvel op mijn huid hoor. Dat is echt uh, fantastisch om te zien. Nou wil ik uh, dat zeker niet tekort doen, maar uh, ja, bij een teamkamp heb je natuurlijk wel uh, twee dagen waar je uh, ja. prestaties moet blijven leveren. En voor hem is het gewoon een, een, een, een adrenaline rush van, uh, nou zo zal het zijn, twee, drie minuten. Ja. En daar moet het dan in gebeuren. Natuurlijk vereist dat wel heel veel mentale capaciteit en fysieke capaciteit. En ja. Waarschijnlijk heeft hij het daar ook op gewonnen. Ja, het is moeilijk om die sporten wat dat betreft te, te vergelijken, natuurlijk. Hè? Maar goed, ik ben ik het met u eens. Die tienkamp is toch wel een hele mooie discipline, omdat je alles moet doen. Er is een Nederlander, die Ilko Sint-Nicolaas, die, die, die, die gaat nu morgen in die tienkamp meedoen. Hij heeft het Nederlands record van u overgenomen. Wat denkt u? Kent u misschien? Jawel, ik, uh, ik heb hem natuurlijk al vanaf uh, dat hij in de buurt kwam... van mijn Nederlands record, dat is al een aantal jaar geleden... heb ik hem natuurlijk wel uh, continu gevolgd. En uh, ja, ik zit ook nog wel binnen de atletiek uh, diep verbonden... omdat hm. ik bij Eindhoven Atletiek trainerscoördinator ben. Ja. Dus ik, uh, ja, ik hou het sowieso bij. En uh, ik had uh, twee jaar geleden ook voorspeld dat hij dat dit jaar zou gaan verbeteren. Dus ik... Uh, ja, kan er nog iets van. Maakt hij een kans? Uh, um, ik denk uh, zeker dat hij een uh, kans maakt. Uh, al is het alleen al omdat hij uh, ja, een hele uitgewogen... en hele uh, stabiele meerkamper is. Uh, iedere, iedere wedstrijd is voor hem gewoon iedere keer... Uh, tegen zijn persoonlijke record aan presteren. En ja, dat, uh, dat kunnen er eigenlijk niet zoveel. Nee. En u hebt ook nog eens een keer als Bob meegedaan opeens in 1994... Nou, opeens. T ja. Dat was, ja. <laughs> ja, opeens. Ja. Je dacht, hè, kan hij dat ook al? Nou, dat was niet zo'n hele moeilijke uh, sprong hoor. Want oh. uh, ja, ik was natuurlijk in 1992 al gestopt met uh, ja. tienkamp. En uh, ja, uh, tienkampers zijn heel gewild in de bopsport, omdat, ze, uh, omdat ze, uh, ja, ze kunnen meestal hard lopen en ze kunnen de, die bob uh, flink uh, vooruit duwen. Dus, ja. uh, dat, uh, die koppeling was niet zo heel erg uh, Team, uit de lucht Tien Teamkampers kan je gewoon overal uh, eigenlijk uh, inzetten. Die kunnen eigenlijk alles. Daar komt het toch neer, hè? Ja, dat, uh, <lacht> ik zou, ik zou, ik ja. zou uh, mezelf tekort doen als ik dat ja, niet precies. zou zeggen. Precies, nou zo is het. Ja. Goed, nou ik hoop dat u toch... Uh, uh, Beter gaat slapen dan. En die Olympische, als het niet zo is, de Olympische Spelen zijn zondag afgelopen. <laughs> en dan duurt nou, het weer vier heb, jaar. Ja. Ja. Okay. Nou, ik heb in het verleden ook wel uh, echt de tv uitgezet. toen uh, de ah. Tiengap op de, te, op de televisie waar? was. Ja. Maar ik, ik, ik durf het nu nog wel aan. Ja. Dat zijn die sporters nu... toch emotionele mensen? Ja. Uh, ja. ja mooi. Hart, ja, hartelijk dank, uh, Robert De Wit. En nog een, uh, Ach, ja. u bent nog vier minuten jarig. Ja, daar <laughs> gaan we van genieten. Ja, dankjewel. Dag. Daar, het is vijf voor twaalf. Morgen begint de begrafenis van de Ghanese president John Atta Mills. Begint, want in Ghana duurt een begrafenis drie dagen. Aan de lijn heb ik professor Ton Dietz, hij is directeur van het African Study Center in Leiden. Dag meneer Dietz. Goedenavond. Drie dagen, hoeveel kost dat wel niet, zo'n Ghanese begrafenis? Nou, daar wordt heel veel over gespeculeerd in, uh, in de Ghanese pers. En ik heb nu bedragen gezien van in de lokale munt 30 miljoen cd. En dat komt dan neer op 12 miljoen euro en daar wordt schande van gesproken. 12 miljoen euro? Oh, ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel de president. Maar de gewone man in Ghana heeft ook heel veel geld er aan uit, hè? Ja, als je in Ghana begraven wordt in een, een familie die wil laten zien... dat de gestorven persoon het goed gedaan heeft... dan wordt er enorm geïnvesteerd in een begrafenis. Ja, want wat komt er allemaal bij kijken? Er komt uh, in ieder geval bij kijken dat uh, mensen voor meerdere dagen worden ontvangen. En die worden dan uh, entertained zoals het heet in Ghana. Uh, ook wordt er erg veel geïnvesteerd in uh, de hele entourage van zo'n begrafenis. Er is muziek bij, er zijn uh, uh, muziekmakers die allemaal betaald worden. Veel begrafenissen worden ook op de video gezet. En die video's die worden later ook in grote aantallen verspreid onder iedereen die een kopie wil hebben. En er wordt enorm geïnvesteerd in de meeste prachtige lijkkisten. Ja, dat heb ik wel eens gezien uh, in, op een tentoonstelling over de dood bijvoorbeeld in het Tropenmuseum. Geweldige ja. vormen ook, van welke vormen van kisten? Een vliegtuig stond daar geloof ik, maar je kan ook in een boomstronk of in een Mercedes of nou ja, waar ja. kan je allemaal nog ja. in? Je kan, uh, op het internet kan je bij de Google afbeeldingen kan je de meest prachtige voorbeelden vinden. Ik uh, kwam er net weer eentje tegen dat iemand in een hele grote cacaoboon was begraven. Uit. En je kunt ze ook heel veel tegenkomen in de vorm van vissen. En uh, dat is een beetje ook de grap die nu over deze overleden president gaat. Hij komt uit uh, een streek waar vis heel belangrijk is... En uh, de dus... zogenaamde design coffins, zoals in Ghana worden genoemd, daar is de vis een hele erg gewilde vorm om in begraven te worden. Dus het zou wel eens een vis kunnen worden waar die in komt te liggen? Nou, als hij geen president zou zijn geweest, zou dat best wel eens hebben kunnen, het geval hebben kunnen zijn. Het is nu zo, denk ik, dat het een hele dure, statige kist gaat worden. Ook over die kist is heel veel te doen. Er is ook uh, in, de, in de Ghanese pers nu het bedrag genoemd... dat alleen al de kist 60.000 euro zou kosten. Nou, en ook daar wordt van gezegd dat is echt weggegooid geld. Dat ja. moet je zo niet doen. En in Ghana zelf is er ook een hele discussie uh, op gang gekomen over... De, de overdrevenheid waarmee geld wordt uitgegeven aan dit soort dingen. Ja. De vorige president Couveau heeft daar uh, kritische noten gekraakt. Hij ja. heeft gezegd, jullie moeten bij begrafenissen... niet zoveel extravagantie laten zien. Ja. En ook uh, Atta Mills heeft toch ook wel uh, voor voorzichtigheid uh, gepleit... Bij, bij dit soort dingen. Nou, we zullen zien. Dank u wel voor uh, deze bijdrage aan uh, Met het Oog op Morgen. Zometeen is de Casa Luna, dan is er de Thomas Laudon te gaan oud correspondent in Iran bij Colette van De Vin. Het gaat over betere verslaggeving over internationaal nieuws. Morgen mag ik brandsma. Was ik nog toezagen had, duurt een sigarette. Want een laatste glas im steen. Dit is Radio 1.